Clemens Peters met het NOS Journaal. Ambtenaren van de burgerlijke stand moeten alert zijn op mensen die een kind erkennen... om op die manier een verblijfsvergunning te regelen voor de andere ouder. De beroepsvereniging van ambtenaren van burgerzaken ziet een toename van deze schijnerkenningen. In 2017 bepaalde het Europese Hof dat kinderen het recht hebben om op te groeien met beide ouders... ook als een van hen van buiten de EU komt. Volgens de beroepsvereniging ligt misbruik van die regel op de loer. Ambtenaren moeten goed letten op signalen dat als er iets niet klopt... bijvoorbeeld omdat beide ouders elkaars taal niet spreken. Het is druk bij Museum Naturalis in Leiden... dat sinds vandaag weer open is voor het publiek. In het eerste uur waren er al duizend bezoekers, zegt het museum. Naturalis was een jaar dicht vanwege de verbouwing. Topstuk is het skelet van Tyrannosaurus Rex Trix. Het skelet is 66 miljoen jaar oud en werd zes jaar geleden ontdekt in Amerika...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 In Terneuzen begint vanmiddag het nationale herdenkingsjaar 75 jaar vrijheid met de herdenking van de Slag om de Schelde. Dat was de strijd om de Westerschelde in 1944 waarbij de haven van Antwerpen weer toegankelijk moest worden gemaakt. En dat was cruciaal voor de bevoorrading van de geallieerde troepen. Het betekende het begin van de bevrijding. Bij de herdenking vanmiddag zijn onder meer koning Willem-Alexander, koningin Maxima en premier Rutte aanwezig. Het weer zonnig met maxima tussen de 27 en 31 graden. Vanavond koelt het in het westen af en valt er lokaal een bui. Mogelijk met onweer. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui. En met 19 tot 21 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door werkzaamheden aan de Koentunnel staat het vast op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Je hebt daar een half uur op onthoud. Er wordt ook gewerkt aan de A8 Amsterdam-Zaandam bij Knoopend Zaandam. Er zijn drie rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel ook 20 minuten op onthoud door werkzaamheden. Dus is één tunnelbuis dicht richting Zaandam. En op de N200 Amsterdam halfweg ook door werkzaamheden tussen de aansluiting met de A10 en halfweg 40 minuten.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 Weer voor vandaag zou ik dat zeker gaan doen. Lekker naar het strand hier in Zandvoort. De Bambas à la Playa. Dat was uh, Rigiera uit de jaren 80. Het is even over twee studio tolweg 10A. We zitten er weer, uh, Albert Johan. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars en niet te vergeten kijkers. Welkom bij uh, drie uur lang Zandvoort op zaterdag live vanuit de studio aan de tolweg 10A. Je zei, ja, je zei het goed. Uh, ja, nou, de, de, we hebben nogal een weekje achter de rug, hè? Ja, er is weer het een en ander gebeurd. Nou, dat is, dat is geen Zandvoorts nieuws in het kort allemaal. Dus daar hebben we maar aparte items van gemaakt. U begrijpt het al. We hebben het natuurlijk over de vaststelling van de datum van, uh, van de Formule 1 volgend jaar. In, uh, in uh, Zandvoort op 3 mei. We hebben uh, diverse uh, artikelen over, vanuit diverse invalshoeken over uh, deze, de toekenning en datum en dergelijke. Dus we hebben veel, veel Formule 1 in dit programma. En natuurlijk erg om kwart over vier tijdens pit Report schakelen we live, u hoort het goed, live over naar spa franco Want tussen drie en vier wordt daar de kwalificatie verreden van de Formule 1 van België. Die morgen om tien over drie van start gaat. En daarvoor is voor ons aanwezig Rob Smits. Onze, onze euh, eigen Olaf Mol. On ja, onze eigen Olaf Smits. Uh, die gaan we proberen in de uitzending te halen. Die is daar voor ons live aanwezig. En uh, ik heb wat foto's gezien. Hij zit precies in O Rouge. Zo, dus dat zit, is een mooie plek. Hij is een perfecte plek. En hoe hij daaraan komt, dat gaan we hem vragen om kwart over vier. Live schakelen met Spa-Francouchan. Frank Ouziang. Verder natuurlijk veel berichten over de Formule 1. En, uh, uh, vanuit de diverse uh, invalshoeken. Verder natuurlijk hebben we ook nog stand nieuws in het kort. En natuurlijk om half vier de evenementenagenda. Zoals bijvoorbeeld dit weekend al. We hebben dit weekend twee, drie dagen lang de ADAC uh, uh, Noordzee Cup. Uh, die wordt verreden op het circuit Zandvoort. Vanavond hebben we Yves Berends with Friends op het Raadhuisplein. En morgen hebben we natuurlijk de Jaarmarkt. Dus daarover tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier meer. Blijft het zo, wordt het minder. Uh, u hoort allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Om half vijf hebben we natuurlijk ook weer tijd voor het dier van de week. En we hadden vorige week Salvador... En die heeft een thuis. Hé, hey, dat is goed nieuws. Dus er wordt goed naar ons geluisterd en gekeken. Uh, Salvador heeft een thuis gevonden. We hebben deze week Bailey in de aanbieding. Bailey zoekt namelijk ook een thuis. Het gedicht van de week, ja, op vele verzoek. Het is een, uh, het is een reeds... Uh, ik heb het wel vaker in de uitzendingen gehad over dit gedicht van de week. Enigszins herschreven onder de passende titel Mijn Beste Vriend. Nou, veel heb je daar niet van, hè? Nee. Part voor vijf, het gevoelige gedicht van de week, mijn beste vriend. Zoals gezegd, Zandvoort Nieuws, dit kort, Pet Report. En verder natuurlijk veel Formule 1 nieuws en daarnaast ook nog ander nieuws. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En gisteren de slimste mens gezien, of niet? Ja, zeker. Kees was, van ja, Amstel. Ik was helemaal op, helemaal op, op Kees zijn hand. Maar die, bij één onderdeel wist hij helemaal niets. Hmm. Maar hij kwam toch tijdens de, de, de, de, de, laten we zeggen, de halve finale toch nog of in de finale toch sterk terug. Maar het zat er nog even in. Spannende ontwikkeling, maar hij is tweede geworden. Tweede geworden. Nou, mooie ja. prestatie. Helemaal Gefeliciteerd, goed. Kees. Ja, We zijn uh, trots op je. Ja, Kees komt ook uit Zandvoort, hè? dus uh, vandaar. Even extra melding daarover. Elf over twee, we zeggen Zandvoort een hele goede middag. Geniet lekker van het zonnige weer en de zonnige radio. De Zandvoortse Radio met nu snap... Wat een uh, leuk plaatje. Des was Snap. En Mary had a little boy. Zo so, dadelijk het uh, Zonfords nieuws in het kort. Maar dit is nog even de zomerhit van uh, dit jaar 2019. Albert-Jan die klapt uh, lekker mee uh, met uh, Sean Mendes en Camilla Cabello. En hier is uh, Siorita. Trouwens, live meekijken in de studio van uh, CFM. Dat kan via www.zfm-live.nl En dan kijk je live mee tijdens uh, deze uitzending van uh, Zandvoort op zaterdag. En het nieuws in het uh, iets langer nu. Nou nee, het nieuws zit kort, blijft kort. Maar die items over de formule 1 die komen later in het programma. Omdat er toch wat meer uh, tijd uh, voor nodig is. Uh, goed, uh, allereerst. Afgelopen maandag is er een begin gemaakt met de daadwerkelijke sloop van het huis in de duinen. De sloopmachines waren al in de afgelopen weken te plaatsen gebracht... en het pand was klaar voor de sloop gemaakt. Verwacht wordt dat de volledige sloop, inclusief het afvoeren van het puin... nog tot eind december, zelfs tot begin januari, zal duren. De jager van Waternet heeft correct gehandeld... bij het afschieten van het hert met het scheve gewei. Dat is de conclusie die de gemeente heeft getrokken. In een telefonisch contact met een ambtenaar van de gemeente Haarlem... meldde de woordvoerder dat de gemeente van mening is... Dat de boswachter volgens beleid en protocol heeft gehandeld. Volgens de politie en de gemeente was het hert kort daarvoor aangereden en moest het uit zijn lijden verlost worden. De boswachter, een beëdigd opsporingsbeambtenaar... constateerde dat het hert dermate zwaar geraakt was dat het inderdaad direct in de tuin van een bewoner afgeschoten moest worden. Het kon niet meer worden verplaatst. Woensdag melden we al dat de Dutch GP waarschijnlijk op 3 mei zal gaan plaatsvinden. Deze datum is donderdag morgen, afgelopen donderdagmorgen officieel door de Formule 1-organisatie bevestigd. De Formule 1 is verheugd de conceptkalender van het via Formule 1 Wereldkampioenschap 2020 uit te brengen... met een ongekend aantal van 22 Grand Prix. De kalender zal nog wel ter goedkeuring worden voorgelegd... tijdens de FIA World Motorsport Council Conferentie op 4 oktober... Het 70-jarig jubileumseizoen van de Formule 1... begint met de Australian Grand Prix in Melbourne op 15 maart. En uh, zoals nu dus is gebleken op 3 mei in uh, Zandvoort. Haarlem en Zandvoort zijn blij dat er sinds uh, afgelopen donderdag... eindelijk duidelijkheid is over de datum van het Dutch Grand Prix... op het circuit van Zandvoort. Er waren twee scenario's liggen, 3 en 10 mei. En die laatste kan nu in de prullenbak al dus een woord voeren. Voor Haarlem en Zandvoort betekent de datum... dat er rekening moet gehouden worden met het begin van de schoolvakantie... Eh, ...dodenherdenking en het druk bezochte bevrijdingsfestival in Haarlem op 5 mei. Met de organisatie van het Dutch Grand Prix zal, eh, zijn volgens de woordvoerder al afspraken gemaakt... ...om rekening te houden met de dodenherdenking op 4 mei. Dat is van belang, want de erebegraafplaats in Overveen ligt aan de zeeweg. Dat is een van de wegen van de aan- en afvoer van het hele, circuit op, eh, hele circus op het circuit. Na de finish om half vijf zondagmiddag moet meteen worden begonnen met de afbouw... ...zodat er maandag weinig tot geen overlast meer zal zijn. 5 mei, zoals gezegd, is ook van belang omdat er dan een bevrijdingspop is in de Haarlemmerhout. Voor dit evenement moeten parkeerplekken worden vrijgehouden voor organisatie en bezoekers. Wat betekent dat er minder parkeerplekken zullen zijn voor bezoekers aan de Formule 1, Al dus een woordvoerder. De gemeenten gaan gezamenlijk uh, uh, uh, vanuit dat veel bezoekers aan de Formule 1 in Zandvoort... een aantal dagen zullen blijven hangen in en om onze badplaats. Ja, het ligt een beetje aan de prijzen dan, uh, Albert-Jan. Toch? Ja, daar kom ik later in het programma nog even op terug. Heel goed, heel goed. Nou, in ieder geval gaan ze meteen na de Grand Prix van Zandvoort opruimen. Maar dat moet ook, Albert Jan. Want ze gaan natuurlijk dan met spoed richting Spanje. Dat is de tweede Europese race die volgend jaar op de kalender staat. En wij gaan weer lekkere muziek voor je draaien. Dus zaterdagmiddag met muziek en info. En hier is Eric Clapton nog een keertje een gouden oude Forever Man. van Earl uh, Clapton en Forever Man. En over men gesproken, hier is de Man tezamen met uh, Portugal en Feel It Still. keep my hands on myself gedraaid hebben bij Zandvoort op zaterdag. En nu dus in de herhaling uh, dus van uh, Portugal en The Man en Feel It Still. Ja, afgelopen week was een uh, mooie week voor uh, Zandvoort en natuurlijk voor heel Nederland. Want we weten de datum uiteindelijk, 3 mei, Albert-Jan. Ja, iedereen heeft er lange tijd op zitten wachten, maar nu is het eindelijk bekend. Iedereen in Zandvoort weet nu dat de Formule 1 volgend jaar in Zandvoort op 3 mei wordt verleden. Zowel inwoners als inwoners als pensioen- en hoteleigenaren... kijken rijkhalsend uit naar, uh, naar uh, de volgend jaar, naar de Formule 1 in Zandvoort. Onze collega's van NH spraken met zowel inwoners als pensioen- en hoteleigenaren... over uh, de datum en wat voor consequenties dat heeft. Eindelijk is het hoge woord eruit. Op 3 mei 2020 wordt de Grand Prix gereden op het circuit van Zandvoort. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Geweldig! Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ja, ik wist het al lang al. Ja, ja, ja. Ben... Wist dat al eerder dan uh, vandaag? <coughs> Jazeker. 3 ja. mei, heerlijk toch? Ik vind het prima. Iedereen heeft naar de definitieve datum uitgekeken. Vooral ook de pensioeneigenaren en hotels in het dorp. Super, uh, super blij. Nu kunnen we ook uh, ja, de mensen gaan bellen, inboeken. En uh, ja. ja. Hebben jullie er echt op zitten wachten? Uh, op de datum, ja. Ik denk dat iedereen daar wel even op heeft zitten wachten. Maar toevallig kreeg ik vanochtend. Net, net al een aanvraag voor de twee kamers voor die periode, dus ik denk dat ik over een half uur uitverkocht ben. Omdat de datum bekend is, kunnen de meeste hotels en appartementen vanaf nu geboekt worden. En de prijzen reizen de pan uit. Voor sommige appartementen wordt meer dan 10.000 euro gevraagd voor een paar nachten. Maar niet alle pensioenhouders doen mee aan deze gekte. We hebben het wel bescheiden gehouden, vind ik zelf. Want ik hoorde in de omgeving prijzen noemen want ik denk, nou, wij vragen nu dubbelen. Dat is duizend euro voor vier nachten. Maar we hebben het in onze optiek redelijk gehouden. We gaan het afwachten. Zo'n 250.000 mensen hebben zich ingeschreven om een kaartje te bemachtigen voor de race. En maar een deel daarvan heeft ook daadwerkelijk een kaartje kunnen kopen. Wat gaat u doen? Nou, misschien wel kijken. Ik weet het niet. Uh, ja, de kaarten zijn natuurlijk maar vrienden van ons die hebben kaarten. Dus misschien... Uh... Mag maar mee. Ik heb er naar uitgekeken, maar ik heb al eerst helaas geen kaart en dat vind ik heel erg jammer. Was u anders er naartoe gegaan? Zeker, ja. En, en, wat... en wat gaat u nu doen? Want uh, ja, u heeft geen kaart. Blijft u thuis of gaat u het dorp uit? Ik blijf thuis, naar televisie kijken met de ramen open denk ik dan. Maar dan horen we toch? Mooi, En die prijs ook, uh, Albert Heb jij nog een kamertje over, of niet? Uh, ik, ik kan een bed als zes kwijt, hoor. Ja, toch? Ja, nou, geen probleem. Maar, uh, Reken, rekensommetje? Alleen familieleden, dus die hebben mazel. Uh, heel goed, snel. Dank aan de collega's van NH Nieuws voor deze reportage. 3 mei 2020, een geweldige dag voor heel Nederland. En wij zijn er trots op. Hier is Matthew Wader. Dat was Met Your Father in en Break My Strike. Ja, een lekkere plaat uit de jaren 80. Nou, we hebben vandaag heerlijk weer. Blijft dat ook zo, Albert-Jan? Ja, je zegt het goed. Nou ja, of het zo blijft, uh, dat hoort u nu. Uh, het is prachtig weer op deze laatste dag van de meteorologische zomer. De zon schijnt volop en het wordt 27 graden. Vanavond neemt de bewolking en de kans op buien toe. En vanaf morgen is het licht best dus wel met naast de zon ook kans op enkele buien... De temperatuur is duidelijk lager en stijgt in de eerste week van september naar een graad van 17 tot 20 graden. Het is op deze zaterdag prachtig zonovergoten zomerweer. De koperen ploert, schijnt volop en het blijft droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 27 graden. Vanavond neemt gelijk de bewolking toe en ook de wind draait naar het westen. Daarmee stroomt koelere lucht de regio binnen en volgen ook nog enkele buien. De temperatuur daalt in de nacht naar 15 graden. Morgen is het duidelijk koeler bij het begin van de meteorologische herfst. De zon schijnt geregeld, maar er trekken ook enkele buien over het land. Zondagmiddag is het overwegend droog en de temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden. De zondagavond neemt de buiigheid weer toe en ook maandag komt het tot enkele buien. De buiigheid verdwijnt in de middag weer geleidelijk en de zon gaat geregeld schijnen. De wind waait uit het noordwesten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. De temperatuur stijgt naar 18 graden. En tot slot, dinsdag is het overwegend droog met geregeld zon. En vanaf woensdag is er weer kans op buien. De temperatuur stijgt dinsdag en woensdag naar 20 graden. En aan het eind van de week gaat het weer omlaag. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel albert -Jan. En wil jij weten hoe het weer hier in Zandvoort is? Daar hebben we onze eigen weerman Lex van den Horen voor. Het weerbericht van Meteo Zandvoort is te lezen op de app. En uiteraard ook op de website van CFM kan je gewoon blijven op de hoogte blijven van het weer hier in Stalford. Meteo Stalfords, meteopagina.nl Dat was het weer. Zie je Dat was weer een mondvol, in ieder geval vandaag nog mooi weer. En daar genieten we je heerlijk van, net alsof we op vakantie zijn.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 The, the only thing in school, the only thing I've got, that's where sparrows told be. I better go, that's where hanging on the street. In the street, get choked. And about rocks, what happened to you? I told them it's my life, and I know what I'm doing I started at school, I thought I'd never stay. Give me seven weeks again, I need my holiday. Well, He's my partner with the number one jam. Famous in the Boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper. Your name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocky, poppin', and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox, he will play. <laughs>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 Een plaatje wat zeker wel past bij het weer van vandaag. Deze van MC Mike G en DJ Sven. Dat was hem nog een keertje, de Holiday Rap. Ja, afgelopen dinsdag vond er een informatiebijeenkomst plaats over de Formule 1. Daar gaan we het zo dadelijk even over hebben, want collega Jaap Koper was daar ook bij aanwezig. En hij sprak met Robert van Overdijk. Daarover straks veel meer, maar eerst weer meer muziek. Hier is Earth, Wind Fire. ...op de zaterdagmiddag met Earth, Wind Fire en Let Us Crew. Ja, afgelopen dinsdag werden de inwoners van Zandvoort op de hoogte gehouden... ...van de laatste nieuwtjes omtrent de Formule 1-race voor volgend jaar, Albert-Jan. Ja, en even volledigheidshalve dat Toen nog niet bekend was dat het 3 mei zou worden. Even terug naar afgelopen dinsdagavond. Inwoners van Zandvoort maken zich zorgen over de bereikbaarheid van hun gemeente... ...in het weekend van de Formule 1-race voor volgend jaar. Dat bleek afgelopen dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst die werd bijgewoond door ruim 100 mensen. De gemeente Zandvoort gaat in de toekomst naar de, uh, in, de, in aankomst naar de Grand Prix die in mei wordt ver, uh, georganiseerd, de inwoners vaker bijpraten over de laatste stand van zaken. Hoe zit het met de toegankelijkheid van onze gemeente en de afvoer naar afloop van alle mensen? vroeg een van de bewoners, uh, bewoners die de bijeenkomst bijwonen. Een andere baalt vooral dat hij als inwoner van Zandvoort de race zelf niet kan gaan zien. Het is namelijk onmogelijk om nog aan kaarten te komen. Inwoners zouden toch een beetje voorrang mogen hebben, vind ik, al dus deze manier. Onder de bezoekers van de bijeenkomst maakten zich, vooral, uh, maakten zich een aantal vooral zorgen over de capaciteit van de hulpdiensten tijdens dit grote evenement. Verder ging het tijdens de bijeenkomst onder meer uh, ook over de mogelijkheden om als bewoner je huis te verhuren tijdens de Grand Prix. Burgemeester Niek Meijer opende de avond en verder kwamen onder andere ook wethouder Ellen Verhey en Robert van Overdijk, de algemeen directeur van circuit Zandvoort, aan het woord. Als het in Monaco kan, kan het hier, zou het hier ook moeten kunnen, aldus Verhey. We zijn een dorp dat bestaat uit 17.000 enorm betrokken inwoners. We willen dat het een groot feest wordt voor heel Zandvoort. Ook maakte een bezoeker zich zorgen over haar bereikbaarheid voor als die dat weekend visite krijgt. De laatste Formule 1 race in Zandvoort was in 1985. Het hele circus is niet meer te vergelijken met toen. We hebben alles in, uh, in ons om een goed, uh, goede toevoeging te zijn. Al dus van Overdijk, die begrijpt dat iedereen graag de race wil zien. We weten dat we mensen hebben moeten teleurstellen. Maar het is een eerlijk proces geweest. Zoals gezegd, uh, Rob, uh, had onze collega Jaap Koper die avond... toen de datum nog niet bekend was, in de aanvang van deze avond... Een interview met Robert van Overdijk, zoals gezegd de directeur van circuit Zandvoort. De eerste informatieavond zit erop. Ik sta even bij de algemeen directeur van het circuit Zandvoort. Maar als ik het zo hoor, Robert van Overdijk, zijn er drie directeuren bij de Dutch Grand Prix betrokken en ben jij er één van. Uh, ja, dat klopt. Uh, uiteindelijk hebben wij natuurlijk als, uh, als gezicht naar buiten Jan Lammers, hè, kind van Zandvoort, ontzettend enthousiast uh, en, en een mooi uithangbord voor ons. Achter de schermen zijn wij natuurlijk echt operationeel met andere partijen bezig, hè, waaronder uh, Sportvibes en TIG. En alle drie de bedrijven die vertegenwoordigd zijn in de Dutch Grand Prix leveren één directeur en dus heb ik het genoegen om daar een van te mogen zijn. Ja. Nou, kijk ik uh, even terug op deze avond. Ja, wat, wat is het eigenlijk voor een avond? Het, het, het, het, ja, het, er waren wel wat kritische vragen, maar... Nou, kritische vragen is niet erg. Uh, wat, wat, wat mij opviel uh, in positieve zin... was toch nog steeds de positieve tendens. Het zou natuurlijk ook raar zijn als uh, Zandvoort... Uh, waar, waar het enthousiasme voor een terugkeer voor de Formule 1 natuurlijk ontzettend groot was. Dat we dat enthousiasme hier niet zouden voelen. Uh, en natuurlijk hebben bewoners ook gewoon zorgen. Uh, soms, en dat, dat gaf de avond ook aan, komen die zorgen voort uit zaken die zomaar iemand roept. Hè, maar die, die, die, die, die, die, die niet gestaafd zijn door enig bewijs. Hè, kan nog wal raken. Uh, en daarom is zo'n avond ook gewoon geschikt om, uh, om zaken gewoon uit te leggen en uh, hen het echte verhaal te vertellen. Want er, uh, er leeft natuurlijk heel veel, iedereen heeft er een mening over, maar er is maar één partij die daadwerkelijk weet hoe dat het zit en dat zijn wij. Uh, maar dan lees ik ook, hè? ik bedoel, ik ben ook een man van de media, uh, dat er bijvoorbeeld ook bewonersplatformen uh, bezig zijn de mensen aan het slijpen. Nou, en, en ook, ook dat is onderdeel uh, van de cultuur in Nederland. Hè? En ook dat is het goed recht van deze groeperingen. Uh, belangrijk is dat ook wij in gesprek blijven met deze groeperingen. En de burgemeester heeft het net ook al een aantal keer getypeerd. Je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Als er maar respect is voor elkaar standpunt. Hè, en, en dat we kijken waar we met elkaar mee kunnen denken. En op het moment dat je uh, uh, uh, daar niet uitkomt. Dan is dat ook een conclusie. Uh, dus wij blijven graag in, in gesprek met welk platform dan ook. Uh, dat doen we actief. Uh, maar in, daarin moeten we soms tot de conclusie komen dat we verschillende belangen hebben en dat die niet altijd gewoon overeenkomen met elkaar. Maar helpt het ook bijvoorbeeld dat er nu een soort ja, werkgroep is waar bijvoorbeeld een provincie Noord-Holland is en een gemeente Zandvoort en het circuit Zandvoort? Helpt dat ook? Ja, natuurlijk helpt dat. Uh, nogmaals, uh, dit is een evenement dat plaatsvindt in, in de gemeente Zandvoort. Maar de impact van het evenement is zo groot dat het gewoon de hele regio betre betreft. Dat betekent dat je ook die regio zult moeten betrekken bij de ontwikkeling van allerlei plannen. En niet als Zandvoort daar zelfstandig in op moet trekken. Of als Dutch Grand Prix moet denken, dat doen wij wel even zelf. Nou, je hebt ook de regio nodig om zaken gewoon met elkaar voor elkaar te krijgen. Dus... dus de overlegsituaties waar en buurgemeenten en de provincie en platformen bij betrokken zijn. Ik denk dat het alleen maar goed is en ten goede komt aan de organisatie van dit evenement. Ja, ik ga een klein stukje terug in de geschiedenis. Een van je voorgangers, zo niet je voorganger, Hans Ernst, die zei wel eens... ...ik moet ontzettend veel engelen geduld hebben. Geldt dat hier ook voor? Uh, ja. Uh, <laughs> Twee stappen voorwaarts ja. en dan één keer nou, Ja, naar achter. Uh, dat is niet erg. Uh, je weet dat dat ook zo werkt in Nederland... Um, als er maar zicht blijft op uh, voortgang. Uh, en als je alleen nog maar in de achteruit terechtkomt, dan heb je een probleem. Dat ervaren wij niet. Uh, soms moeten we kritische vragen pareren. Soms moeten we aantonen waarom zaken echt anders zijn dan dat ze voorgesteld worden. En als je daar dan heel even een stap voor terug moet zetten. En vervolgens weer twee stappen vooruit zetten. En dan hoort dat nu eenmaal bij het proces. Ja. Nog één vraag die uit die zaal kwam. Hè. De meneer heeft de krant van Wakker Nederland gelezen op zaterdagmorgen. En die zag ja. een plaatje staan van, een, van een, de antwoord met, met de... De PAS die hier ook uh, gevallen is en daarop antwoordde jij meteen onzin. Nou, Natuurlijk, nou, onzin. Weet je, we weten dat een evenement met deze aantrekkingskracht uh, waar de hele wereld naar kijkt, dat dat natuurlijk ook gewoon misbruikt wordt, zeg ik tussen ja. aanhalingstekens, ja. om allerlei agenda's van wie dan ook gewoon uh, uh, mee te vullen. En dat is niet erg, uh, dat hoort er nu eenmaal bij. Hoge bomen vangen veel wind. En aan ons gewoon om aan te tonen dat het niet zo is. Hè. En wij denken dat we dat aan kunnen tonen. Uh, we hebben ons huiswerk natuurlijk gedaan. Uh, en dat huiswerk toont aan dat wij keurig binnen wet en regelgeving dit evenement kunnen organiseren. Goed, dankjewel. Graag gedaan. En dat was Jaap Koper in gesprek met Robert van Overdijk. De algemene directeur van SIGWI Zandvoort. Ja, afgelopen dinsdag bij de informatiebijeenkomst. En uh, wij gaan ons uh, opmaken voor 3 mei 2020. We hebben er zin in uh, met z'n allen en daar uh, gaan, uh, gaan we gewoon een groot feest van maken. Een grote autosportfeest hier in Zandvoorts. van Suzanne en Freek en als het avond is. Ja, nog twee platen tot aan het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang hoor, met Zandvoort op zaterdag. Heel veel lekkere zonnige muziek vandaag, op deze zonnige zaterdagmiddag. En de maandagmiddag, ik hoop dat het weer dan ook nog een beetje aardig is, voor als je dan naar de herhaling luistert. Geweldige, De muziek van Frans Gaal en Ella Ella. Graag tot zometeen naar het nieuws en weer van drie uur. <tieding> Well, uh, like I don't understand how you can, 'cause like I've been, uh, you know, Paris, Peru, you know, been in uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um fluent Spanish. Uh, todo da bien, chevere. ¿Está bien, chevere? Chevere, bien, chevere. Is, is that right, mama? Yeah, cause I got my shaking, we'll do the Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it.